Een, een, een megafoon. Hallo, doet dit het? Gaat u ook naar binnen? bij de museumnacht? Oh, do you speak English? Oh, ze lopen gewoon door, want het ontbleeft. Nou zeg. Ze hebben het aanhangen. Hé, hey, iedereen is weg. Nee, ze zijn allemaal weggelopen. Hallo, kom eens terug. Nee, ze, hebben, ze, hebben, ze durven niet. Ze zijn een beetje schuw. Wil jij het Chinese restaurant zien? Ja, de sea, sea Palace. De Chinese restaurant. Ben je daar wel eens geweest? Uh, nee. Ik ook niet, maar daar had je misschien vanavond beter kunnen gaan eten, denk ik. Oh, wat een goed idee. <laughs> Wat een nou, dat vind ik nou echt een goed idee. Maar ik vind het niet leuk om daar in mijn eentje te zitten. Bij de McDonald's durf ik nog wel in mijn eentje. Ja, je kan een keer de crew meenemen. <coughs> Ga jij wel eens in je eentje? Nog nooit Ja, als de crew op echt tijd komt uh, optraven, dan neem ik de crew mee. <coughs> maar nu zat ik in mijn eentje. <coughs> en toen bleek dus, toen ik terugkwam, dat we voor een, voor een kunstwerk gepositioneerd stonden. Dus toen moesten we alles helemaal omkatten om en takken. Nu zitten we gezellig hier. Annees, gaat het nog goed met je? Ben je wel gelukkig? Er moet even iemand komen. Ik ga iemand dus halen, dus zal iemand? ik dat doen? Ja, haal jij okay, iemand. Maar heb je dan nog een voorkeur voor wat voor iemand? Want dan heb ik iemand die een verhaal gaat vertellen. Iemand die verhaal, op de derde verdieping, in een soort groene bibliotheek met, met weinig verlichting. Daar zijn allemaal mensen. En dan als je, Zodra je daar komt, merk je het vanzelf. Want dan doe je maar nog één stap op de verdieping. En dan komt er iemand, wil jij een verhaal horen? En dan moet je dus zeggen ja beneden op de radio. En dan moet je ze meenemen hier naartoe. Oké, okay, dus ik draai dan het hele concept om, als het ware. Dan moet hij met mij meelopen. Oké, okay, dat ga ik doen. Ik ga wel even eerst een radio um, sticker opplakken, zodat ze snappen waar ik van ben. Doe dat maar. In de tussentijd kijk ik even of er nog post is gekomen van mensen. Annelies verhelst. Hoi, ben jij bij de appel? <laughs> ja, dat was van vanmiddag de post, inderdaad. Oh ja, moet mijn laptop mee vanavond? Ja, dat moet. Bert, kom erbij. Ik zit op zolder. Bert heeft een foto gemaakt. Oh. Zullen we even Bert doen? Maar hij weet toch wel dat we radio zijn, dat we die foto niet kunnen... Ja, we doen even... Moeten we nog vorige week in radio doen? Oh ja, wel, wel een schema een beetje af... Uh, af Oké, okay, nou... Afvolgen. Vorige week in... Jij ja, moet nou zeggen hè, wat er was. Oh sorry, ik zat even in de telefoon van Eleanor te kijken. Die liet de telefoon liggen. Oh, heb je meteen gekeken? Nee, ik dacht wat misschien... Wat staat erin? Kunnen Misschien we zien? kan ik hem al... ik het, kan Als ik het een blauwe achtergrond kan ik het, op de telefoon. Kan ik erin, maar dat kan niet. Met een wolken. Heel week in Radio was het bij Radio. Bobby te gast. En die had een hobby. Ja, klopt. Wat nee, nee, was de hobby hij eigenlijk Hij was, hij oh, ja. was gek met schoonmaken. En uh, hij komt volgende week denk ik weer. Maar deze week nog even niet, want... Deze week hebben we ook weer, hebben we weer andere mensen. Heel veel andere gasten, gasten ja. Nu zijn ze, is even iedereen weggerend. Ik weet niet precies wat daar de reden van is, maar... Uh nou, dat weet neem ik het ook niet, niet persoonlijk. Ik was achtervolgd door een moordenaar. Gisteren is echt gebeurd. Vertel. Nou, ik fietste op de overtoom en toen um, was er een man op een fiets en die haalde mij in. En toen ging hij zo een beetje achterom kijken en toen dacht ik, uh, wat gek. En toen ging hij weer langzaam fietsen en toen, stopt, toen stopte die ook een beetje op de stoep. Dus toen ging ik hem weer voorbij, want ik fietste daar gewoon. En toen ging hij meteen weer achter mij fietsen. En toen dacht ik, dit is toch een beetje gek. En toen op een gegeven moment bij de J.P. Heijenstraat ging ik afslaan... en toen ging hij ook afslaan. En toen dacht ik, nou, het kan nog steeds toeval zijn. Maar misschien ook wel niet. Dus toen stopte ik op een straathoekje... en toen ging ik net doen alsof ik iets met mijn telefoon aan doe... als dat helemaal niet zo was, want mijn batterij was leeg... en mijn telefoon dus dood en... Ik dus kan nu dus ook niet 112 bellen, dacht ik. En toen stopte hij dus ook, zo één meter voor mij. En toen ging hij ook stilstaan. En toen wist ik niet meer wat ik moest doen. En toen op een gegeven moment keek hij om. En toen zei die, vroeg hij aan mij waar de supermarkt was. En toen zei ik, nou daar... En toen ging ik daarna heel hard wegfietsen. En toen ging ik nog, nog later ging ik nog in een andere winkel. Want ik ging daar een um, trechter kopen bij, bij de kookspullen. Oh ja, een trechter? Ja, een trechter. Waarom een trechter? Nou, omdat dat is handig, want als je dan allemaal bijvoorbeeld de rijst in een pot wil doen. Dat doe ik dan altijd, want het ziet er mooi ja? uit. Dan heb je dan eens een trechter nodig, anders schiet je de helft ernaast. Dat is onhandig. Ik gebruik er een A4'tje voor, die vouw ik dan tot een trechter. Ja, dat kan inderdaad bij rijst wel, maar bij sommige andere dingen is dat dan toch onhandig. Um, wat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld nootjes. En hoe groot de heeft jouw trechter dan? Nou, het zijn dus verschillende die dan in elkaar passen, maar dus verschillende openingen. En zijn ze van metaal of van plastic? Um, nou, eentje is van metaal en, en drie zijn er van, van siliconenplastic. Oh ja. ja. En doen ze het goed? Ze doen het heel goed. Dat heb je ik ben nog wel eens bij trechters mee. dat ze verstopt raken als je ze gebruikt? Ja, maar bij deze is dat niet echt eigenlijk. Dus dat gaat wel goed. En hij, je hm. hebt hem dus gebruikt om rijst in een pot te doen? Ja. Maar dat, ik heb het nog niet gedaan, want ik had hem dus alleen gekocht. En toen kwam ik uit de winkel Bert, waar Bert, ik het had Bert, gekocht. Bert, Bert, Bert. Bert. Kom, kom. Kom. Nou, toen had ik het gekocht. Ben je al klaar? Ik ben nog geen verhaal aan het vertellen. Heb je al een... Uh, sorry. Even Annelies, even pauze. Bert, ben je al hmm. klaar? Ben je al tijd om, heb je al tijd om te, te vertellen zo? Oké. Okay. Bert gaat straks reflecteren. Even Annelies, de verhaal afmaken. Stel af nog heel maken. snel af. Ja, want toen kwam ja. ik buiten uit de winkel. En toen stond hij met zijn fiets voor de winkel. En toen... gat voor wat Toen Stond eng. hij dus stil. Dus toen heb ik heel snel mijn fiets gepakt. Toen ben ik heel hard gaan fietsen. En ging hij altijd zo links, rechts, links, rechts. Allemaal straatjes in. Tot hij ja. niet meer achter mij aanreed. Oh, ik ben ja. nu dus heel bang dat hij weet waar ik woon en dat hij mij komt te vermoorden. Dus als ik volgende week niet ben op de radio, dan ben ik misschien wel vermoord. Je kan ook ganzen te eten geven door een trechter. Ja, klopt. En dat soort dingen. Hey, heb jij ook een trechter, Bert, thuis? Kom zitten op de, op de, op de poef, op de interview poef. Even de, de tune. Lekker hard.